Het bezuinenfeest, wat gebeurde er eigenlijk allemaal op deze zeer belangrijke dag? Op deze dag wordt herdacht dat hemel en aarde geschapen werd. Of het nou tot op dag en uur klopt, vergeef me. Maar het is goed om te beseffen dat de teller van het jaar, het jaar, gaat voorbij zodra het bezuinendag is. Dus we vieren wel een nieuw jaar en ooit heeft God gezegd er zij licht. Het is een grote en heilige jaarlijkse Sabbat. Leviticus 23, vers 23. Dat staat als een huis. Niemand kan zeggen tot de wet van God is weggedaan, want de wet is gewoon wet. Alleen we hebben als christenen een beetje een broertje dood aan de wet. Maar het is ook niet echt wet, het is gewoon Torah. Maar neemt hem maar aan tot het echt wet is. Want alles wat vader zegt is gewoon wet. Net als moeder thuis, moeders wil is wet. Klinkt weer een beetje vervelend natuurlijk. Ik weet dat jullie me helemaal geen gelijk geven. Maar zulke dingen die gebeuren nou eenmaal. Ik ben er ook groot mee geworden. Maar goed, ik weet dat het woord wet ligt vervelend. Maar het is echt de wet in het Koninkrijk van God. Zoals we links rijden in Engeland en rechts rijden in Holland, dat is gewoon wet. Hare zet de koning in, staat ervoor geranteld dat dat in Nederland zo werkt. En anders gaat het fout. Eén ding is duidelijk, in Gods Torah staat dat het een heilige jaarlijkse sabbat is. En daarom zijn we bij elkaar. Omdat Hij deze dag gezegend heeft en geheiligd heeft, apart heeft gezet, zijn allegenen die deze dag apart zetten voor de Heer door Hem gezegend en geheiligd. Want daardoor zijn we met elkaar toch apart gezet. Ja, wel, u bent heel bijzonder, want u bent gekomen op een feestdag van Abba-Yahweh. Het is een vreugde. De mensen doen het niet in de wereld. Christenen doen het ook niet. Dat is heel triest, want het is hun niet onderwezen. Ze zijn niet onderwezen in de woorden van onze Abbe Yahweh. Het is een feest van Ja bij onze God, staat in nummer 29, vers 1. Het is de eerste dag van de zevende maand Tishri, nieuwe maand, nummer 10. Juist op deze dag beëindigt God de zonvloed. Leuk, moet ik maar eens nazoeken. Oprichting van het altaar ten tijde van Serubabel. Ezra. De voorlezing van de wet, Nehemia. We gaan dadelijk van Nehemia nog een paar mooie stukjes lezen. De komende wederkomst van Messias, Yeshua, is op Bezuidendag. Dan gaat de grote trompet komen. Dan komt de Heer eraan. Dan gaan dadelijk de doden opgewekt worden om hem tegemoet te gaan in de lucht. En dan hebben we nog tien dagen tot te komt. Wie, wie functioneert er in het hemelsheiligdom? Yeshua, de Messias, onze hoge priester, met zijn eigen bloed ingegaan. Als de hoge priester uit de tabernakel komt, op grote verzoendag, dan zijn de zonden voor het aangezicht van God weggedaan. Eigenlijk is dat pas uitbundig feest, want dan zijn al onze zonden weggedaan. En dan kunnen we even daarna het Lofuttefeest ingaan. Schitterend, het Lofuttefeest, symbool voor de nieuwe aarde, waaronder Yeshua, Koning der koning is. Onder gezag van de allergrootste koning. Want Abba Yahweh is de grote koning. En Yeshua is zijn zoon. Dat is die koning die zijn zoon stuurt... om de opbrengst van het land te halen. Kent u de gelijkenis nog? Eerst had hij zijn profeten gestuurd. En die vermoorden ze. En toen kwam de zoon van de koning. Ik denk, laten we vermoorden. Dan is de akker voor ons. En ze vermoorden hem. Het is exact gebeurd zoals vader... En zoals Yeshua het ons heeft geleerd. We zullen Messias, Yeshua, tegemoet gaan in de wolken. 1 Thessalonicenzen, Dit is de dag van de eerste opstanding uit de dood. Voor zoveel en het niet weten, er is ook nog een tweede opstanding uit de dood. Na de duizend jaar, zegt vader ons door het profetisch woord in openbaringen. We hebben een opstanding van rechtvaardigen en we hebben een opstanding van goddelozen. Iedereen zal opgewekt worden. Wilt u dat weten over die opstanding? Dan moet u maar eens lezen in 1 Korinther 15. Daar staat het hele verhaal achter elkaar. We gaan er dadelijk nog één tekst van aanhalen, omdat we gewoon te weinig tijd hebben. Goed, dat was de inleiding. We gaan beginnen met nummerie 10, broeder en zuster. Het tiende vers. Wat heeft hij gezegd in nummerie 10? Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwe maandsdagen. Vandaag is echt nieuwe maandsdag. En normaal komen we op nieuwe maandsdag avond bij elkaar, omdat dan eigenlijk de Nieuwe Maansdag begint. Van de avond, zonsondergang, tot zonsondergang. Het was een beetje te veel om u allemaal op te roepen om gisteravond al te beginnen. Want sommigen moeten van ver komen. Daarom doen we het op de dag. Zult gij een stoot op de trompetten geven? Dat is een van de weinige teksten waar gewoon staat trompetten. Wij doen het dan op de chauffeurs. Maar eigenlijk staat het trompetten. Zilveren trompetten. Zij, de trompetten, Zullen u dienen, onthoudt het goed, om u, broeder en zuster, vul hier maar uw naam in, voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen. Dus op het moment dat wij de chauffeurs of de trompetten blazen, wordt uw naam in gedachtenis gebracht bij vader. Kunt u voorstellen, hij slaapt echt niet. Maar zodra wij begonnen met de chauffeurs te blazen, heeft vader gedacht, hé hey Gabriel, wat hoor ik, wat hoor ik. En dan zegt Gabriel, kijk vader daarover, over Lassalle. Hij zegt: Wat zijn de namen? Geef me de namen eens. Geloof je dat of niet? Ja, waarom moet je echt geloven? Het staat niet in de Bijbel. Maar dat staat er wel. Die trompetten of die chauffeurs die zullen dienen om uw broeder en zuster, Jan, Piet, Marie, Kees, Gerrit, Janni, voor het aangezicht van God in gedachtenis te brengen. Dus vandaag denkt Abba, Yahweh, onze God aan u. Halleluja. En wat zegt hij? Wie is hij? Ik ben Yahweh. En wat is die? Uw God. Zo is er maar. één God. Er kan nooit een tweede zijn, want dan is dat één God al niet meer functioneel. Hij is de God boven alle goden. De Bijbel zegt, er zijn vele goden en vele heren. Nochtans is er maar één God. Zelfs burgemeesters, keizers en koningen zijn in de wereld goden. Allemaal Elohim, Elohim, Elohim. En tussen al die Elohim en die heren is er maar één God, en dat is Yahweh. Kent u nog een andere God in de Bijbel? Die God genoemd wordt? Dat is Mozes. Hij zegt, u bent Elohim, zegt vader. En Aaron is je, profeet. Mozes totte er waarschijnlijk. En hij zegt, ik kan niet spreken tegen Farao. Toen hij vader gezegd, en ben jij Elohim? Hetzelfde woord als wat voor vader geldt. En dan is Aaron jouw spreekbaars. ...tegen Farao. Mooi is dat, hè? Dus de Bijbel kent echt wel goden in meervoud. Maar er is maar één God, broeder en zuster... ...en daarom zijn we hier om Jabe, uw God, te eren... ...door hier aanwezig te zijn, op het shofar te blazen... ...om de gedachtenis bij God op te wekken... ...dat hij uw naam zegt. Oh, zet hij, fijn dat je er bent. Dat is bijzonder. Samen met het volk van Israël op zijn bezuinendag bij elkaar... En dan zeggen Jon de dag van de trompetten, tof. Hartstikke tof. Leviticus 23. We kunnen hem niet overslaan, want het is de grote instructie die Vader ons gegeven heeft door zijn dienstknecht Mozes. Want wie spreekt het tot Mozes? Dat is Yahweh, Zo staat het er ook. J.H.W.H. sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten. Zijn we Israëlieten? Ja, gekocht en betaald door het bloed van Yeshua, ingeënt op dat volk en buiten Israël is er geen heil. Dus elke gelovige in Yeshua wordt ingeënt in de beloftes die God gemaakt heeft met Israël. Dus wij zijn gewoon Israël. Ben ik dan een Jood van geboorte? Echt niet waar. Maar we zijn wederom geboren, wederom verwekt in dat Koninkrijk van God. En dat manifesteert zich in Israël, want aan hun vaderen heeft hij het verbond verklaard. Spreek tot Israëlieten in de zevende maand, op de eerste dag der maand, dat is één Tishri, zult gij een rustdag hebben. Mooi hè? Kun je je nou voorstellen dat er nog steeds mensen zijn die nog niet snappen dat het een rustdag is? Ik weet, je hebt tijd nodig om het kwartje te laten vallen. Maar het is een heilige dag van Abba Yahweh. Je moet er serieus over nadenken om die dag vrij te nemen voor zijn aangezicht. Kost dat geld? Ja, kost geld. Je krijgt een dag geen salaris. Je moet een vakantiedag opnemen. Maar je doet het omdat die apart gezet is voor onze vader. Het is een rustdag, aangekondigd door bazuigenschaal. Het is een wat? Het is een heilige samenkomst. Een afgezonderde, heilige samenkomst. In Leviticus 23, vers 24 staat in de Statenvertaling het iets anders vertaald. Spreek tot de kinderen Israël, zeggende, in de zevende maand, op de eerste de maand, zult gij je rust hebben. Het is een gedachtenis. Ziet u dat? Ze noemen het in de Statenvertaling een gedachtenis des geklangs. Ik vind het wat lastig vertaald, maar het gaat natuurlijk om dat geluid wat die bezuin maakt. He? Het gaat dus in de andere taal om bazuin-geschal. Het gaat om het geluid wat uit de bazuin komt. Weet u nog waar de bazuin synoniem voor is? De bazuin is niets anders dan wat uit uw mond komt. Als u gaat verkondigen wat vader zegt, bent u een bazuin. Mooi is dat, hè? Dus wat wij zeggen, dat noemen ze rondbazuinen. op zeggen. Louis, jij wilde wat zeggen. Heb je goed geluisterd wat Olivier zegt? Het kost je geen dag, maar die dag is een investering in de toekomst. Er komt een dag dat we elkaar zullen zien op de nieuwe aarde... ...onder leiding van onze koning Yeshua, en tot het een vreugde zal zijn. Dat we prijzen de Heer, tot je hier mag ontmoeten. Tot daarna één groot feest hebben, en tot we tot ons doel komen. Ja? We zullen gevormd worden naar het beeld van God. En het beeld van God is Yeshua, onze Messias. Hij is het uitgedrukte beeld van God... Als je Yeshua ziet... en je ziet hem handelen en je ziet hem spreken... dan hoor je zijn vader. Wie mij ziet, heeft de vader gezien. Je herkent hem aan de klank van zijn stem. Torah getrouw. Hij laat zien wat Torah en profeten gezegd hebben. Hij laat zien wie hij zelf is. Je kan eigenlijk nooit meer om Yeshua heen. Broeder en zuster, het is een gedachtenis des geklang. Het is een heilige samenroeping. Ik denk, ik zal hem nog even bovenzetten. Shabbaton... Zie u, betekent een rustdag. Aangekondigd door bazuingeschal. Teruah, teruwe. Ik ben niet zo goed in mijn hebreels natuurlijk, maar het is trompetgeschal. Nummer 29, vers 1 zegt... In de zevende maand, op de eerste dag der maand, zult gij een heilige samenkomst hebben. Gij zult geen slaafse arbeid verrichten, dus je gaat niet voor je baas werken. Of je moet er niet onderuit komen tot je bijvoorbeeld in een ziekenhuis werkt. Je kan niet tegen de zieken zeggen, blijf maar op je matje liggen, ik help je niet. Begrijpt u? Dat zijn onzinnige dingen. Dat is ook geen slaafse arbeid. Dat moet je gewoon doen. Geen slaafse arbeid verrichten. Het zal een... Kijk, dit is weer een nieuw woord wat ingevuld wordt. Je kan dus niet zacht gereinigd naar de samenkomst komen. Het is een juweldag voor het aangezicht van jouw Halleluja! prijs de Heer, groot is zijn naam, van dag tot dag zal ik hem loven. Ja Heer, uw wet heb ik lief, zij is mijn betrachting de ganse dag. Zij maakt me wijzer dan mijn vijanden. Gaat u verder? Psalm 119, je moet het eens lezen. Je moet het gaan proclameren vanmiddag als je thuis komt. Ga op je dak staan of op je, op je kozijntje of weet ik waar je op staat, op je, op je veranda en ga proclameren wat er in Psalm 119 staat. Vindt u dat niet wonderlijk? Het is gewoon een jubeldag. We komen ook hier om te jubelen. Oh, Joël, Joël, ik zou hem bijna vergeten, maar ik heb hem er toch maar tussen gezet. Hij zegt, Joël 2, vers 1, blaas de bazuin op Sion. Wat is ook weer Sion? Dat is de berg der Zieren. Op de Sion staat de tempel. Blaas de bazuin op Sion. Maak alarm. Op mijn heilige berg. Dat alle inwoners des lands zullen sidderen van het geluid. Want de dag van Yahweh komt. Want hij is nabij. Echt, dit moet in onze hoofden geprent worden. Het is zo jammer dat je het met vele broeders en zusters in Christus niet kan delen. Want hun leraren leren het hun niet. Ze zijn gewoon ontwetend. U zal het moeten zeggen. Laat je bezuintje bezuinen. Zeg het ja, ook al doen ze moeilijk tegen je, dat weet je, om diezelfde dingen hebben ze Yeshua vermoord en de profeten gedood. Johal 2, vers 15 zegt, blaas de bezuin op Sion. Hé, hey, dat is nog een keer. Heiligt een vaste, roept een plechtige samenkomst bijeen. Nou, daarom zitten we hier vandaag. Wie hebben er vandaag gevast? Zeg het eens, steek je vingers op. Wie vasten vandaag? Oké, okay. wat betekent eigenlijk vasten? Wat zegt de profeet Jezaja over vasten? Hey, hey, kom nou toch, je ziet die al jaren. Ja. Dit is mij een vaste, zegt hij. Wat zegt die zuster? Amen, of we de knopen van de zonde losmaken in ons leven. Niet komen op de heilige dag des heren. Ja, dat gaat helemaal niet. Maak die knoop los die je met het verleden hebt en zeg, haha, ik ga naar de bezuinendag. Want het is de dag van Yahweh. Ik ga op zijn uitnodiging in. Dank je wel, vrouw van me. Heerlijk, hè? Ja, wat zou ik nou wezen zonder mijn Annaatje? Echt niet waar hoor. Dat is uh, kan ik me niet voorstellen. Maar weet u waarom ze dat nou zegt? Zij denkt natuurlijk gelijk aan de gelijkenis. Waar de Heer zijn genodigde uitnodigt. Gewoon zijn volk uitnodigt. Om op het feest van de koning te komen. En hij zegt kom op het feest. Alles is gereed. Alles is klaar. En die slaven die gaan uit om het volk van God te halen. Om Israël te halen. En allemaal hebben ze een... Een eng excusie. Ja, maar ik heb paarden gekocht of koeien gekocht, ik moest ze nog even gaan bekijken. Dat doet geen jood. Die gaat eerst kijken of het goed vlees is en dan zegt hij, uh, ik doe het voor de helft van de prijs. Maar je gaat niet zeggen, ik heb paarden gekocht of koeien gekocht, ik moet nog gaan kijken hoe ze eruit zien. Dat doet geen jood. Echt waar. Wilt u nog meer van die verhalen horen? Ik heb er zat. Maar we komen om te leren natuurlijk wat we dus moeten doen. Weet u nog wat daarna gebeurde? Israël kwam niet. Ga naar de heggen en de stegen, zegt hij, wie je bij zijn kladden kan pakken. Grijp hem en sleep hem de zaal in. Want het feest gaat door. Amen. En wat kregen die mensen als ze binnenkwamen? Een feestkleed? Helemaal in het wit. Dus ook al kwamen ze uit de stegen en de stegen, ze waren volkomen wit. En ik denk dat ze ook nog een mooie witte muts op kregen, een hoed. Want het is een feestmaal van de koning. En als de koning dan komt, dan ziet hij één knaapje zitten, die heeft zijn hoed niet op en zijn feestkleed niet. En die heeft hij gewoon bij zijn kladden gegrepen. En die heeft hij buiten gezet. Dat betekent niet dat hij in de hel geworpen is, hè, zoals ze groot geworden zijn vroeger, en dat hij daar is knispen tot in alle eeuwigheid. Echt niet waar? Hij wordt buiten gezet. Daar is geween en tandige knas. Want als je buiten gezet bent, dan weet je pas waar je buiten gezet bent. Dan denk je, oh had ik het nou maar anders, had ik nou die witte jas maar aangetrokken. Maar dat is spijt en berouw daar buiten zitten. Wij hebben alleen geleerd, je wordt in de hel gemieterd en er ligt een eeuwig vuur wat er brandt. En dat knispert eeuwig met jou. Dat is onzin van Rome. Er is wel een eeuwig vuur, maar niet omdat het in de eeuwigheid brandt. Want uiteindelijk zullen de duivel en zijn knechten in het vuur geworpen worden. Dat is de dus poel van zulver. En die brandt niet eeuwig, maar de uitwerking van het vuur is eeuwig. Dan zal hun rook opgaan in eeuwigheid. Dus er is wel een vuur, maar niet zoals Rome het heeft geleerd. Blaas die bij zijn broeder en zuster, op Sion. Heilig ten vaste, dus stop met zondigen. Heb je ergens nog moeite mee, kap er dan mee. Want je kan niet doorgaan met willens en wetens God geboden te overtreden. Als je dat doet, spot je met je heer, met vader Jabe en zijn zoon Yeshua. Hij is niet gekomen om voor ons het lijden te leiden, te sterven op Golgotha, tot wij maar door kunnen gaan met rommelen. Gaat echt niet. Het is een hele serieuze zaak om te vasten. En daar ging het Jez Jezaja om. Ja? Dit is mij een vaste, dat je de knopen van de zonde ontbindt. Roep een plechtige samenkomst bijeen. Ja, broeder en zuster, vers 16 van Jobal 2. Vergader het volk, heilig de gemeente. Zet die gemeente apart op deze dag. Roep de ouden bijeen. Hebben we oudjes? Echt waar? We zijn hier boven de zestig, toch? Of niet? Roep de oudjes bijeen. Vergader de kinderen. En de zuigelingen. De bruidegom treedt uit zijn kamer en de bruid uit haar bruid. Ik vind het een ontzettend mooie uitspraak. Wie komt er uit zijn kamer? De bruidegom. Daar kijkt al de scheppingen uit. Al vanaf Adam en Eva wordt er gezegd uit te zien naar hen die het. dan zijn kop zou vermorzelen. Heel de geschiedenis van Gods kinderen. hebben we daar naar uitgekeken. En de bruid komt uit haar bruidsvertrek. Wie komt er dadelijk uit het bruidsvertrek? Is nou het graf ons bruidsvertrek? Maar we zullen wel opgewekt worden dadelijk. En we zullen de heer tegemoet gaan in de lucht. Maar één ding is duidelijk, onze bruidegom zal komen uit zijn kamer, want hij is momenteel in het allerheiligste heiligdom dat in de hemel is. Daar is het aardse heiligdom maar een schaduwbeeld van. Want de ware tabernakel is in de hemel. En daar is ook de aardek gods gezien in de openbaringen door de profeet, door Johannes. Ja? Dus daar is Yeshua op dit moment, als hij naar buiten komt, broeder en zuster, dan gaat de shovaar. Dat is dan het einde ...van de verzoening die hij daar tot stand gebracht heeft. En dan komt hij. Maar we zullen exact meemaken wat het is. Hij komt, we gaan hem tegemoet, we gaan met hem naar Jeruzalem... ...om met hem te heersen duizend jaar. En tien dagen later is die hele grote verzoening uitgewerkt. En gaan we over naar het feest. Vergader het volk, heilig de gemeente. Roep de oudjes en de kinderen en de zuigelingen... ...want de bruidegom treedt uit zijn kamer, de bruid uit haar bruidsvertrek. Als je dan nog in leven bent, als de Heer komt, dan zal u de enige zijn die dus niet in het graf ligt. Maar je zal ter plekke veranderd worden. En dan dus u zeggen, dat is Yeshua. Hem hebben we verwacht. Hij gaat ons zalig maken. Mooi is dat toch of niet? Dat bezuinendag is bijzonder. Als je geen bezuinendag viert, hoe kan je dan over deze dingen goed nadenken? En het toepassen in de feesttijden van onze Abba. We gaan even naar Deuteronomium. Maar een enkele tekst, vorige keer heb ik er veel meer genomen uit Deuteronomium. In Deuteronomium, dat is het vijfde boek van Torah, sta gij hier bij mij, opdat ik u meedelen heel het gebod, zegt Abba tegen Mozes. Al de inzettingen en de verordeningen die gij hun, dat is Israël, moet leren, en er komt een reden opdat dat zij die vergeten zullen. Israël moest het leren opdat ze het vergeten zouden. Nee, natuurlijk niet. Israël moest het leren opdat zij die zouden nakomen. In het land. Gegarandeerd dat elke gelovige Jood het ook buiten het land doet. Want ook al woont hij op de Noordpool, dan zal hij de feesten van zijn heer vieren. Opdat zij die nakomen in het land dat ik hun geven zal om het in bezit te nemen. Ook wij hebben land in bezit genomen. Echt waar, broeder en zuster. Neem je eigen landje maar in bezit. Of je nou mager bent, of dik, of wat dan ook. Maakt helemaal niet uit. Neem je landje in bezit en ga in dat landje waarin je woont, ja, de feesten van de Heer vieren. De inzettingen en de verordeningen die Gij leren moet, opdat Gij die zult nakomen in het land wat hij ons gegeven heeft. Ons eigen lichaam waar we in wonen, daar zullen we de Heer eren en loven en prijzen. Als ik vanuit mijn land niet verkondig wie Jaarwee is en zijn zoon... wie zal het horen. Zal hij de stenen laten spreken? Gaat niet gebeuren, want ik ben niet bereid om te stoppen met spreken. En wij zijn gelijk aan elkaar, dus u doet hetzelfde, neem ik aan. Hij zegt, onderhoud ze nou naastig, ijverig... ...zoals Jaarwee uw God u geboden heeft. Hij heeft het niet vriendelijk gevraagd... ...alsjeblieft, wil je mijn feestjes vieren? Wil je alsjeblieft op mijn feestje komen? Nee... Hij zegt gewoon, zoals ik het geboden heb. Mijn volk houdt mijn feesten. Mijn volk houdt mijn sabbatten. En de sabbatten liggen op sabbat op zaterdag, de zevende dag van de week. En de feesten worden bepaald door de manen die gegeven zijn. En er zijn twee feesten die zijn op volle maan. Onderhoud ze naastig, wat ik u geboden heb. Wijk niet af naar rechts of naar links. Ik vraag me wel eens af, zouden er nog theologen zijn die het nog duidelijker kunnen zeggen dan Mozes? Echt niet waar. Lijkt me sterk. Ook al zijn ze theologen, we gaan er geen grapjes over maken, want u kent al die grapjes al lang. Heel de weg die ja, uw God, u geboden heeft, zult gij gaan, opdat gij leeft. En dat het u wel gaat. Dit is nou prosperity. Echt niet zeggen, oh Jezus, oh Jezus, u bent mijn Heer, u bent mijn God en dan krijg ik een Rolls-Royce of een nog groter huis. En geloof je dat niet, dan krijg je het niet. Dat is een onzinverhaal waar we mee plat zijn gegooid door de jaren heen. We zullen diezelfde broeders en zusters moeten onderwijzen in wat Vader Jabe zegt. Want het zijn valse leraren die het anders vertellen. Hij zegt duidelijk op dat gij leeft. Heeft dit hier nou over eeuwig leven? Dat denken wij natuurlijk met onze christelijke denkwijze. Want we denken aan oh, hemel en hel. Nee, hier gaat het over een fysiek volk. Doe wat ik zeg en leef. Als Israël de brui eraan geeft, dan komen de vijanden binnen. Dat is geen leven. U moet maar eens kijken hoe arme bieren met Gods volk omgaan. Met Israël. Echt waar. Het is niet prettig om als een Jood door deze wereld te lopen. Want overal kan je afgeschoten worden. En het liefst allemaal in één landje en ze dan de zee drijven. Als je die taal hoort, dan denk je, hoe is het mogelijk? Ook al zijn er nog vele joden niet gelovig en moeten ze nog tot geloof gaan komen, Gods oog is op Israël. Hij brengt ze al 64 jaar bij elkaar, hè? In Israël. Dat zijn gelovige joden en ongelovige joden. Hij heeft ze teruggehaald. Hij heeft ze echt teruggehaald. Er gaat iets gebeuren. We kunnen dat niet overzien, maar echt, er gaat iets gebeuren in Israël. Ze zullen schreven om hun God. En dan zal Yeshua komen. Ze zullen zich op de borst slaan, ze zullen huilen. Ze zullen zeggen, is het toch waar? Is dat toch Yeshua? Ja, dat is Yeshua. Want hij gaat komen. Hij komt niet echt om zijn volk te mollen. Hij komt ze om te bevrijden. Gans Israël zal zien wie hun Messias is. God heeft zijn volk niet uitgekozen om ze te vernietigen. Ja, in het vlees hebben ze veel ellende moeten lijden omdat ze het verworpen hebben. En ze hebben nog veel moeten lijden van de christenen ook. Ik kan begrijpen dat vele joden nou, geen boterham aan kunnen eten uit de hand van een christen. Dat is niet goed natuurlijk, maar het is begrijpelijk dat het gebeurt. Lieve mensen, op dat gij leeft. Dat het u wel gaat. Dat leven in het land van de Heer, ook in je eigen lichaam, is een vreugde om naar de geboden van God te leven. Daar komt hij, Jeremia, kent u nog? Jeremiëren zeggen ze in een Nederlands woord, dat komt van Jeremia, de klaagzanger van Jeremia. Maar Jeremia laat u het hart van God zien. Hij huilt tranen met tuiten over het volk van Israël. Als de tien stammen al lang weg zijn en de twee stammen in twee of in drie gangen dat land uitgeworpen worden vanwege goddeloosheid, moet Jeremia erover preken en hij weet dat ze niet naar hem zullen luisteren. Dat weet hij. God heeft hem gewaarschuwd. Zo zegt wie? Zo zegt Yahweh. Gaat staan aan de wegen en ziet en vraagt naar de oude paden. De oude paden is door Israël verlaten geworden. Tien stammen waren al weg uit het land. En die twee stammen die zouden gewoon volgen. Echt waar. Huilen, tranen met tuiten, vaders, moeders, kindertjes erachteraan. Weg uit het land, naar Babel. Gaan we ergens aan de rivier wonen. ja, Toch zegt de profeet, ga daar naartoe. Doe wat ik zeg. Ja, uh, Verwek kinderen. Ga je land verbouwen. Ga oogsten, want er komt een dag. Dan ga je terugkomen. De oude paden, lieve mensen, waren ze kwijt. Waar toch de goede weg is. Op je die gaat. En dan zullen we rust hebben. Voor wat? Voor je ziel. Maar zij zeggen... Wij willen die niet gaan. Dit is gewoon stront eigenwijs. Hetzelfde als je zoon zegt, dat moet je niet doen, lieve knul. Doet het nou zo? Nee. heb je een probleem. Of hij krijgt een tik op zijn jatten. Ook een joods woord, een jatter. Er volgt altijd een penalty als hij overtreedt in het huis van je vader. En die penalty krijg je alleen maar om je te beseffen... dat je eigenlijk moet luisteren wat vader zegt, want dat is de rechte weg. Lieve mensen, wij willen die niet gaan, zegt het volk. Ook heb ik, wie is die ik? Dat is Abba Yahweh. Ook heb ik wachters over u gesteld. Je moet er vooral niet naar luisteren. Naar die wachters. Oh nee, dat staat er niet. Ik heb wachters over u gesteld. Luistert naar het geklank der bazuin. Maar zij zeggen, we willen niet luisteren. Wat is synoniem aan die bazuin? Een wachter. Wachter en bezuin. Dat heeft met elkaar te maken. Dus bent u een wachter in de stad waar u woont... dan zult u rondbezuinen... Ta -ta met je mond om te zeggen... gedenk de vreugdevolle dagen van de Heer. Ook al zeggen ze... Gut, wat ben jij wettig? zeg. zeg, halleluja. Ik ben gewoon wettig binnen het Koninkrijk van God. Ik heb wachters over u gesteld. Luister naar wat zij zeggen. Want dat is de bezuin. Maar zij zeggen... Wij willen niet luisteren. Je kan toeteren wat je wil, ze willen niet luisteren. Ze zullen binnen het christendom zelfs zeggen, hij is de weg kwijt. Hij gaat Sabbatje vieren. En waar, je krijgt de meeste onzin te horen, broeder en zuster. Ben je vandaag toevallig voor het eerst? Luister maar goed, het is een vreugde om de Sabbat te vieren, alle feesten van de Heer en om eerlijk en oprecht te leven. Hij zegt tegen Abraham, wandel van mijn aangezicht en wees oprecht. Wees op het recht, opdat het je wel gaat. Schitterend is dat, hè? Dat is nog eens wettische prediking. Daarom hoort, o volkeren, sma Israël, hoort, volkeren, sma. En weet, o vergadering, wat in hen is. Zo. So, hoort gij aarde? Zie, ik breng onheil over dit volk. En heel de christenheid hebben het maar over heil, heil, heil. En ze liegen in commissie, want ze hebben het leugen gehoord van een ander. En ze vertellen gewoon de leugen door. Maar als niemand de Bijbel opent om te checken wat er staat... ben je toch verantwoordelijk wat je doet. Lieve mensen, blijf de Bijbel lezen. Ik breng onheil, dus ik breng niet Jesuwa. Mag ik het zo zeggen? Als vader zegt, ik breng onheil, brengt hij niet het heil, want Yeshua is het heil Gods. Hij brengt onheil, hij brengt de tegenstander in je land. Wie is ook weer de tegenstander? Satan, betekent gewoon tegenstander. De Satan is tegenstander en duivel is lasteraar. Dus de tegenstander en de lasteraar, die brengt hij in je huis. En die komt alleen maar om te vernietigen. Zie, ik breng onheil over dit volk, de vrucht van hun eigen Overleggingen. Je gaat dus krijgen wat je zelf zegt en denkt. Want die goden die je aanbidt buiten Yahweh, die ga je over je heen krijgen. Zij luisteren niet naar mijn woorden, zegt Allah, maar mijn Torah, mijn wet verwerpen ze. Moeten we nog een vreugdevollere boodschap erachteraan geven? Ja, hij gaat komen hoor, maar je moet eerst weten waar het om gaat. We hebben exact dezelfde dingen gedaan als Israël, lieve mensen. Wij zijn als christenen niet anders. We zijn bedrogen geweest, we hebben ons laten bedriegen en we zijn met een klein groepje bij elkaar kunnen komen om te zeggen, we willen verder. We willen verder zoals vader het zegt. Nehemia, u kent Nehemia nog? Wie was zijn maatje ook alweer? Ezra. Ezra en Nehemia. Zijn jongens die terugkomen uit Babel. Nadat die jarenlang tussen de 70 en 140 jaar in Babel hadden gezeten. Als je daar naartoe was gegaan naar Babel. En je was 10 jaar achter de rok van je moeder. Kom je na 70 jaar terug bij je 80. En dan kom je waarschijnlijk terug met twee generaties kinderen. Dan is je oudste zoon al 60. En is je oudste kleinkind al 40. En hebt heb je alweer kinderen. Nou, dus je komt dan terug uit Babel. Die oudjes... ...en die moeten dan Jeruzalem gaan bouwen. En dat gaan ze doen onder leiding van Ezra en Nehemia. En wat gebeurt er dan als ze bij die oude stad komen... ...die helemaal in de puin ligt, waar de deuren uit zijn... ...muren zijn afgebroken, het is niet om aan te zien... ...dan zijn ze op de zevende maand... ...en dat is precies waar wij zitten vandaag... ...op de eerste dag van de maand... ...toen nu zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, kwam het gehele volk als één man bijeen. Prijs de Heer, waar komen ze? Op het plein voor de waterpoort. De waterpoort bestaat nog steeds in Jeruzalem. En men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek der wet van Mozes te halen. Hé hey Ezra, jij priester, haal alsjeblieft de wet, zegt dat volk. Ja, dat past niet in de oren van een christenen, hè? Hé, hey, Ezra gaat het boek van de wet is halen van Mozes. Die Yahweh aan Israël gegeven had. Wie heeft het boek van Mozes aan Israël gegeven? Dat is Abba Yahweh. Welke god dienen wij? Abba Yahweh. Die bereid was zijn zoon te zenden op grond van het verbond met Israël. En wij mogen door Yeshua heen deel krijgen aan de verbonden met Israël. Daarvoor waren we zonder hoop in de wereld. Nehemia 8, vers 1 en 2. Het hele volk is een man. Men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek der wet van Mozes te halen... die Yahweh aan Israël gegeven had. Toen wij dit nog niet wisten, waren we zonder hoop en zonder God in de wereld. Kent u de uitspraak? Als je niet erkent dat God zijn boek van Mozes aan het volk heeft gegeven... en je zegt die wet is weg dan dien je nog steeds een andere God. Dat is ellendig, hè? Gaan die allemaal verloren? Ga je uit mijn mond niet horen? Weet je wat Peter zegt in Handelingen 2? God, overziende de tijd der onwetendheid, spreekt heden dat gij je zult bekeren. Dus ook dat Joodse volk op de dag van Pinksteren, waren er velen die het dus niet snapte. Oh mannen, wat moeten we nu doen? Nou, zegt Petrus, bekeer je. God overziet de tijd van onwetendheid... maar heden bekeer je en laat je dopen. Vindt u dat mooi om te horen? Daarvoor zijn we natuurlijk een bezuintje, hè? Ja, daarom zijn we aan het bezuinen vandaag. Heerlijk om met elkaar zo bezig te zijn. Toen bracht de priester Ezra de Torah voor de gemeente, de wet. Zowel mannen als vrouwen en ieder die het kon begrijpen... Op de eerste dag van de zevende maand. E is drie. Nou, zo'n tekst mag het toch niet overslaan, hè? Op een zuinige dag. Dit is vreugdevol, hoor, lieve mensen. Hij bracht de Torah voor de gemeente. Mannen en vrouwen die het konden begrijpen. Als je kinderen het nog niet begrijpen, zijn ze dan verloren? Echt niet waar. Je kinderen zijn heilig vanwege de ouders. Apart gezet met de ouders. Ouders gaan ze inprenten. Dag en nacht. Wij opstaan, wij liggen. Ze liggen met onze kinderen. Onze kinderen gaan mee op reis. Vers 3 en 5. Hij las daaruit voor op het plein voor de waterpoort. Dat wisten we al. Van dat het licht werd tot de namiddag. In tegenwoordigheid van de mannen en de vrouwen. Zij die het konden begrijpen. En van hen die het konden begrijpen. Het hele volk... Hoorde aandachtig naar het boek der wet. Naar het boek van de Torah, want daar gaat het om. Ezra opende dus het boek ten aanschouwen van het hele volk, want hij stond hoger dan het hele volk. Hij ging op een plateauje staan. Wij doen dat er niet, we zijn natuurlijk een lekkere kleine groep, ik kan u allemaal zien. Maar kom je in een grotere samenkomst, dan gaat de trompetblazer wat hoger staan. Dat was nodig voor de waterpoort, want er stonden natuurlijk honderden, misschien wel duizenden joden die wilden horen. En er waren dus allemaal priesters bij, die gingen onder het volk staan, om de woorden uit te leggen tussen dat volk. Want je kon zonder trompetje hem nauwelijks vertellen wat er was, zonder versterking. Zodra hij het boek opende, stond ook nog eens een keer dat hele volk. Hier krijg je stoelen, als we de Torah openen. We mogen blijven zitten, maar daar zo het hele volk... Want er stond hoger dan het hele volk, zodat hij het boek opende, stond het hele volk op. Zodra hij het boek opende. Ik heb wel eens gehoord in de protestantse tijd dat er geen stoelen in de kerken waren. Ze hebben die Roomse kerken gekuist. En dat waren bankloze kerken. Daar gingen ze naar de kerk, de protestanten. En dan stonden ze te luisteren naar het woord. En die werden schijnbaar niet moe. Pas later zijn we natuurlijk een beetje verzwakt in onze fysiek. Dus ja, laten we mensen stoelen geven. Ezra die loofde Yahweh. Wie is Yahweh? Yahweh is de grote God. En het hele volk antwoordt. Terwijl het met de hand omhoog riep: Amen, amen. Mooi is dat hè? Dat kan je het lekkerste doen als je staat. De Torah lezen. Amen, amen. En ineens hand omhoog en knielen. Ze knielen en begonnen zich voor Yahweh... ...neder met het gelaat ter aarde. Handen omhoog. En het gelaat naar de aarde toe. Handen omhoog. Weet u wie dat ook deed? Salomo met de inwijding van de tempel. En toen Salomo de tempel inweet... ...en hij knielde, hief zijn handen op. Wie kwam er in de tempel? De heilige aanwezigheid, de Shekinah van vader. Vader zelf is niet te zien. Vader zelf is zo ontzettend groot en machtig. Hij is geest. Maak nooit een beeld van vader... Hij is al ontegenwoordig. De hele schepping meet hij tussen pink en duim. Hoe zult gij mij een huis bouwen, zegt hij, om in te wonen. Echt niet waar. Maar zijn naam is gevestigd in dat huis. We zullen de naam van Yahweh eren... als we met onze hoge priester door het heilige in het heilige der heiligen komen. Onze hoge priester is Yeshua. Hij is ingegaan in de ware tabernakel. En niet met bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed. Vind je dat niet mooi, lieve mensen? Yeshua die komt naar buiten met grote bezuinendag. Dan verlaat hij dus het allerheiligste. Dan krijgen we dus de echte grote verzoendag. Het is toch onvoorstelbaar als je daarover nadenkt. Nou, het is al heel logisch. Ze loven Yahweh, ja, de grote God. Ze heffen de handen op en ze roepen Amen, Amen. Ze knielen en buigen voor Yahweh ja, neer met hun gelaat tegen de grond. En Jezua, dat is niet Jezua, maar wel hetzelfde woord... Bani, Pelaya en er zijn nog een hele stel andere priesters. En de Levieten gaven het volk onderricht in de wet. Die liepen tussen dat volk in en had dan Ezra wat gelezen. Dan zeiden die priesters daar, oh, hij heeft dat gezegd... dat betekent 1, 2, 3, 4, 5, dit en die leggen dat aan het volk uit. Dus Ezra staat te lezen en die dienstknechten, de Levieten, die leggen dat uit... Terwijl het op zijn plaats bleef staan. Dus van de ene plaats Torah lezen en dan onder het volk uitleggen. Zij lazen namelijk uit het boek, uit de wet gods. Wat zou Mozes denken en die profeten, tot we doof zijn of zo? Maar hij zegt het elke keer opnieuw. Elke keer opnieuw. Het is wonderlijk dat we vanuit het christendom zeggen, "Hoppla met die wet. Terwijl die zo benadrukt wordt, het zijn de regels van het koninkrijk van God. Je hebt daar uitlegging over nodig. Ook in ons wegenverkeerswet heb je uitreding nodig. Je moet een keer horen, steek je hand uit naar rechts, stop voor het rode licht. En als je het dan niet snapt, dan krijg je iemand erbij, een rijschoolhouder, die zegt, dat betekent gewoon, als het kleurtje rood is, moet je stoppen daar. Dat doen die levieten daar ook. Zij gaven uitlegging uit de wet van God. Gaven uitlegging, zodat men het... Voorgelezene begreep. Wilt u nog meer horen? Nehemia, vers 9. Nehemia met de priester schriftgeleerde Ezra, die twee broeders samen... ...en de levieten die het volk onderricht gaven, zeiden tot het hele volk... ...deze dag is voor Yahweh uw God heilig, lieve broeder en zuster. Bedrijf geen rouw en weent niet... Want het hele volk weende toen het de woorden der wet horen. Dit is nou wat de geest van God doet. Spijt en berouw krijgen tot je hem zo lang verlaten hebt. Zelfs in Babel hebben ze hem nog niet gediend. Ze moesten bij Jeruzalem weer horen de Torah van God. De woorden van zijn verbond. Dat is niet de wet, dat zijn de woorden van vaders verbond. Je gaat huilen als een kind. En terwijl ze de Torah voorlazen, stonden die mensen te wenen. Handen naar de hemel, knieën op de grond. Oh, mijn God, oh, mijn God. Deze broeders, priesters en levieten, die zeggen. Bedrijf nou toch geen rouw en weent niet. Want het hele volk weende. Omdat ze de woorden van Gods verbond hoorden: Pantora. Voort zei hij tot hen: Ga heen. Hij heeft een goede remedie tegen wenen. Eet lekkere dingen. Lieve mensen, ga heen, eet lekkernijen, drink zoete drankjes, zend een ieder voor wie niets bereid heeft. Ook degene die niets klaar hebben vandaag, er is vandaag brood en eten, soep, alles is er. We gaan lekker in de natuur gaan we eten. We gaan met elkaar vreugde bedrijven. Echt waar, vreugde bedrijven, dat is een keuze die je maakt. Ook al zeg je, mijn ziel is gekweld, ik kan wel janken. zeg je, nu zegt hij, eet lekkernijen. Laten we samen lekker nijen eten. Zoete drankjes drinken. We hebben echt geen flessen zoete wijn meegenomen hoor. Maar zoete drankjes drinken is wel goed. Ik vind het zelf ook lekker hoor. Van deze dag is voor onze Heer heilig die bezuinende dag. Wees dus niet verdrietig. Want de vreugde, hallo, hallo, de vreugde in Yahweh, die is onze toevlucht. Hoe bedoel je nog blijven janken? En blijven huilen. Hoe lang wil je nog blijven huilen? Bekeer je van je goddeloosheid en van je zonde en ga vandaag zoete dingen eten met elkaar. En maak een keuze om niet meer met je oude rommel in aanraking te komen. Ook de levieten brachten het hele volk tot kalmte. Wees toch stil, zeggen ze. Deze dag is heilig. Wees alsjeblieft niet verdrietig. Als je reden hebt om verdrietig te zijn, stop er vandaag mee. Heb je nog iets goed te maken met een broer of zus? Ga er naartoe, omhelst hem. Als je een zuster omhelst moet je even wat voorzichtiger worden, maar zeg het in ieder geval. Toen ging het hele volk heen om te eten en te drinken en een deel ervan te zenden, tot grote vreugde te bedrijven, want ze hadden begrepen wat men hun had bekendgemaakt. Hoe lang moet ik het u nog vragen of zeggen? Zij hebben begrepen wat hun bekendgemaakte door het lezen van Torah. Dat wil God ons bekendmaken. Nou, nu komt de slotzinnen. We moeten over naar onze Heer Yeshua. En we willen ook over, want Hij volbrengt alles voor ons. Hij zegt zelfs in Matthäus 24, vers 30... Dan zal het teken van de Zoon des Mensen... Hé, hey, Zoon des Mensen. Weet u hoe vaak het in de Bijbel staat, het woord Zoon des Mensen? 40 keer. Yeshua is dus de Zoon des Mensen. Hoe vaak staat zoon van God in de Bijbel, Godzoon? Ook zijnzelfde getal. Dus hij is de zoon des mensen, de zoon van God. Hij is door God verwekt in Maria. En Maria zegt, mijn geschieden naar dat woord, wat u spreekt, dat is het zaad. En toen ze aanvaarde, was ze zwanger. Een wonderlijk, zo is hij de zoon des mensen geworden. Mooier kun je het niet uitdrukken. Het teken van de zoon des mensen, want de zoon des mensen, broeder en zuster, is in de hemel in het allerheiligste. Daar heeft hij zijn eigen bloed binnengebracht. Als hij naar buiten komt, komt de zoon des mensen terug. We zullen hem zien zoals hij is en we zullen veranderd worden naar zijn gelijkenis. Hij heeft het opstandingslichaam al ontvangen, wij zullen dat opstandingslichaam krijgen. Want dan kunnen we ook tegemoet in de lucht. Hoe had je anders willen vliegen? Daar heb je een bijzonder vierdimensionaal lichaam voor nodig. Driedimensionaal werkt niet. Probeer het maar. Ga maar springen. Je moet dus al vier dimensies hebben, minimaal, om mee te kunnen naar de hemel, op de wolken des hemels, want dat staat er. Zie je? De stammen der aarde zullen zich op de bos slaan en ze zullen de zoon, des mensen zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. De volkeren zullen zich op de bos slaan. Dat is niet om te zeggen, zijn zo ze goed, dat is een symbool voor wenen. Voor wenen, voor huilen. Ze zullen zeggen, het is toch waar. Hij is het, volkeren. We zullen ertussen staan. Maar we zullen uiteindelijk zeggen, hij is onze Heer. Hem hebben we verwacht. Hij gaat ons zalig maken. Hij, wie is dat? De Zoon des Mensen. Want hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ook de engelen zijn aan hem onderworpen. Hij is de overwinnaar. En Vader, die de Almachtige is, heeft hem alle macht gedelegeerd. Er is niemand die zijn vinger optilt in hemel en op aarde zonder dat Yeshua oké okay geeft. Yeshua heeft dus alle macht in hemel en op aarde. Hij is dus de Almachtige onder zijn vader. Zoals Jozef onder Farao stond. Farao gaf de macht in heel Egypte. Hij is uitgezonderd mijn troon. Met die slangenkop erop, weet je wel. Lieve mensen, hij zal zijn engelen uitzenden met bezuin geschal. Oh, dan komt hij weer bezuinendag. En ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen. Uit de vier windstreken van het uiterste der hemelen tot aan de andere. Dus van oost naar west, van noord naar zuid, overal komen ze vandaan. En Paulus zegt dan in Corinthe 15, waar ik u net al heb gezegd. Als je iets wil weten over de verandering van onze lichamen, uit het graf, buiten het graf, moet u hoofdstuk 15 van Corinthe lezen. Hij zegt, want ik deel je een geheimenis mee. Alle zullen we niet ontslapen. Dus ze zullen er nog in leven zijn als Yeshua komt. Maar alle zullen we wel veranderd worden. In een ondeelbaar oogwenk, in een oogwenk, in een knippertje van je oog, nog korter. Zo kort, ja? Hebben jullie gezien hoe kort het is? Zo. Zo snel, helemaal veranderd. Zodra we de Heer zien komen, veranderen we en we gaan hem tegemoet. Dat is een godswonder. In een ondeelbaar ogenblik, de laatste bezuin, want de bezuin zal klinken. De doden zullen onvergankelijk opgewekt worden, want ze zijn vergankelijk in het graf gelegd. En zij zullen veranderd worden. Wie gaat er veranderd worden? Wij gaan veranderd worden. Ja, we zijn de bruid. Wij kwamen uit onze kamer, weet u nog? Voor velen is dat het graf. Maar we zullen uit die kamer komen. Hij zal ons oproepen, we zijn voor God niet vergeten. De doden die leven voor God. Dit vergankelijke, broeder en zuster, moet onvergankelijkheid aandoen. Dat is in de opstanding. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Zodra je dat aangedaan hebt al in je doop en in je opstanding, kun je ook met een gerust geweten sterven. Want zoals we door de doop heen opgewekt worden tot leven, zo zullen we dadelijk uit het graf opgewekt worden tot leven. Dat is een verbond. Dopen is niet zomaar iets. Oh, even dopen, het is weer gebeurd. Echt niet waar. Je moet weten wat je gaat doen. Begraven worden, opstaan uit de dood. We zullen vergankelijk zijn als we begraven worden... maar we zullen opgewekt worden in onvergankelijkheid. We zullen sterfelijk zijn, nu... maar dadelijk is het onsterfelijkheid aandoen. Ik denk, zo maar een plaatje doen. Lieve mensen, een idee hoe het gaat als je uit het graf komt. Ik weet niet of we zo eruit zullen zien. Ik denk dat we met een wit kleed ook niet nodig hebben. We zullen compleet veranderd zijn... Zo zullen we uiteindelijk staan, want uiteindelijk komt de Heer. Maar als wij uit het graf komen, zeggen we, oh, daar komt de Heer. Als we vandaag sterven, hoe lang moet u dan nog wachten tot dat de Heer komt? Dat is nul. Want in de dood is er geen gedachtenis. U zult uw ogen sluiten en sterven, uw kinderen zullen huilen. Maar u zult in uw denken op het moment opstaan. Ja, onbegrijpelijk. Dus de tijd van sterven en opstaan is nul. Adam staat op, die ligt al 6000 jaar in de aarde. En hij heeft geen besef van tijd. Adam zal dadelijk de Messias ontmoeten, het zaad wat Satans kop vermorzeld heeft, terwijl hij niet geweten heeft hoe dat precies gegaan is. Maar hij staat op uit de dood, alsof hij ja, een oogwenk weg is geweest. Kunt u het begrijpen? Ik echt niet hoor. Maar het is wel een wonder om over na te denken en het geeft me een vreugde om in de wegen van Yahweh te wandelen, zijn Sabbat en zijn feesten te doen. Kijk, zo gaat het worden. Of het precies zo is, weet ik niet, maar het is een schitterende tekening. De Heer komt op de wolken, zijn engelen wordt uitgezonden om ons weg te halen van die aarde. Vind je dat geen prachtig beeld? Wat doet hij aan me op te zeggen? Amen. Nou, dan wens ik u nog een heerlijke bezuinendag toe. Denk er maar goed over na wat we gehoord hebben, want het is erg belangrijk. Moet je luisteren, er komt nog één plaatje achteraan. Shana Tova.